Drie uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De alarmerende melding over radioactiviteit bij de kenniscentrale in Fukushima... was gebaseerd op een vergissing. Op grond van die melding werden alle technici uit het complex vanochtend teruggetrokken. De straling in het koelsysteem zou 10 miljoen keer zo hoog zijn als was toegestaan... maar dat berustte op verkeerd gelezen gegevens, zegt de centrale. Een woordvoerder bood daarvoor excuses aan... Het resultaat van een tweede meting is nog niet bekend. Door de evacuatie van de medewerkers zal het nu weer langer duren... voor de situatie onder controle is. Syrië heeft advocaten Diana Jawabra vandaag vrijgelaten. Arrestatie ruim een week geleden in de stad Dara'a... wakkerde toen het protest tegen het bewind Assad aan. Jawabra werd opgepakt toen ze demonstreerden... voor de vrijlating van politieke gevangenen en scholieren. Die hadden meegedaan aan demonstraties. Jawabra werd vandaag met 15 anderen vrijgelaten. En verder blijft het onduidelijk hoe de protesten in Syrië precies verlopen. De regering meldt 12 doden bij gewelddadige rellen in de havenstad Latakia. Vanochtend trokken lege voertuigen de stad in. De Libische oliehaven Raslanouf is weer in handen van de opstandelingen. De stad viel volgens verschillende berichten zonder slag of stoot... omdat het leger van kolonel Gaddafi zich uit de stad heeft teruggetrokken. Twee weken geleden werden de opstandelingen nog verdreven uit Raslanouf. Ze hebben een opmars in westelijke richting voortgezet. Ze bereikten de stad Ougaila op ruim 100 kilometer van Ashdabia... dat gisteren werd heroverd. De opstandelingen profiteerden van de luchtaanvallen... van de westerse gevestvliegtuigen... Vandaag schakelden Franse toestellen, vijf Libische vliegtuigen en twee helikopters op de grond uit. Het weer: veel zon. Het is tussen de 9 en 13 graden. Morgen en dinsdag zonnig lenteweer. Dit was het NOS-journaal. ANWB: Verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Afrit Bunschoten en Laren... door werkzaamheden staat daar 4 kilometer file. En op de N207 Bergambacht Lisse tussen Aarlanderveen en Ter Aar... is de weg in beide richtingen dicht door een ongeluk. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Twee minuten over drie. U bent weer terug bij de Lijn. Het gaat heel veel over fietsen vandaag. Het WK-baanwielrennen bijvoorbeeld. Sebastian Timmerman, want het vijfde onderdeel van het Omnium, Finishte vlak voor drieën. Er werd gewonnen uiteindelijk door Sharakova met een ronde voorsprong. Midden in het peloton kwam de witte Sien als eerste over de streep. Maakt niet echt uit voor het algemeen klassement. Wel dat Tara Witten de Canadese ronde voorsprong had. Een tweede wet. Derde plaats was uiteindelijk ook niet echt belangrijk. Wel dat Kristen Wild vijfde werd. Eén plekje achter Sarah Hammer uit Amerika. Wat betekent dat voor het klassement Witten op weg naar de wereldtitel. 18 punten, 8 punten meer dan Kirsten Wild. 9 punten meer dan Sarah Hammer. Hammer is normaal gesproken op het afsluitende onderdeel... beter dan Kirsten Wild. Dat is de 500 meter, het minste onderdeel van Kirsten Wild. Ik denk daarom dat Wild vooral nu aan het rijden is... voor de bronzen medaille op dat Omnium. Straks dus die 500 meter. Nu de huldiging van de Keirin met Teun Mulder. Dus uh, rechts naast de Duitse uh, die wereldkampioen uiteindelijk is geworden. Hij gaat dadelijk de zilveren medaille krijgen... En daarna gaan we op weg naar de koppelkoers. Het wiel er dan op de weg Gent-Wevelgem, Gio Lippens. Drie koplopers zojuist over de Camelberg gereden. Vanaf daar nog 58 kilometer tot aan de finish hier in Wevelgem. Voorsprong loopt wel terug, want in het peloton is beweging gekomen. Philippe Gilbert was de man die het peloton aanvoerde op de Camelberg. Hij trok het in stukken en uiteindelijk bleven er drie man over... van. Van in elk geval nu al twee namen hebben. Matthew Heyman van Sky heeft jarenlang voor Rabo gereden... en George Hinkepi zijn in achtervolging. En een lekker band voor Mark Cavendish aan de voet van de Camel. Een slechtere plek. Kun je niet uitkiezen. Hockey dan, Bloemendaal, uh, Pino Is er al uh, gescoord in steeds Nee, nog steeds niet, Tom. Het is nog steeds 0-0. Het is een hele leuke wedstrijd om te zien. Beide ploegen vol op de aanval. En ik moet zeggen, de beste kansen zijn op dit moment voor Pinoké. Ze kregen twee keer een goede kans in de cirkel met CEO uh, de Koreaan van Pinoké. Maar hij maaide over de bal heen. Allebei de ploegen hebben één strafcorner gekregen. Bloemendaal uh, besloot een variant te spelen. Dat leverde niets op. De strafcorner van Pinoké, dat leverde wel een goede push-up van de Zuid-Afrikaan, Justin Reed Ross. Hij de bal hard op Jaap Stokman en de rebound werd niet benut. Dus wat dat betreft nog geen doelpunt hier. Ruim 18 minuten gespeeld. Volleyball, halve finale play-offs bij de vrouwen Amstelveen tegen Pollux, Leonhaan. Ja, leuk en spannend is het ook hier in de Emergo-hal. De eerste set ging naar Pollux, de tweede naar Amstelveen... en momenteel gaat het vrijwel gelijk op in de derde set. Pollux heeft een lichte voorsprong genomen van twee punten. Lijkt een tikkeltje scherper, maar het is zeker nog niet gedaan. Volop spanning dus in de Emergo-hal in Amstelveen.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 38 jaar oud hoor, dit nummer Steelerswiel. Groep destijds konden Gary Rafferty, stuck in the middle with you. Oh, we hadden het over basketbal. Groningen heeft vanmiddag de nationale beker veroverd. Dus uh, we sloegen in de finale Bergen op Zoom met 67-55. Na afloop sprak Joop Vernooi met de coach van de Groningers. Marco van den Berg, je staat hier met een medaille om in je hek. Het is gelukt, jullie winnen de nationale beker. Maar de wedstrijd valt toch in twee delen uiteen. Bij rust staan jullie acht punten achter. Ja, en ik vond ons niet goed, eerste helft. En uh, tweede helft speelden we zoals we kunnen spelen. Met dezelfde intensiteit zoals je vaak ziet. Rebound was heel goed. En dan zie je dat we dieper zijn en verder kunnen gaan dan uh, berg op Zoom Dat natuurlijk een smallere basis heeft. We hebben ze gewoon gesloopt. En de tweede helft waren we duidelijk dominant, vond ik. Tijdens de time-out in het laatste stuk van de wedstrijd, waarin jullie de wedstrijd gingen winnen, hoorde ik je zeggen tegen je spelers, neem dit mee naar de playoffs. Kortom, dit is een opstap. Ja, ik... Uh, als je het seizoen op 100% zet, dan is dit 15% van wat je kan winnen, vind ik. Het bekertoernooi uh, en, en de kampioenschap in, na de play-offs, dat vind ik dus de andere 85. Zo zie ik dat. In dat perspectief moet je het zien. Want dat grote doel, dat moet nog gerealiseerd worden. Het herhalen, het prolongeren van de landstitel. Ja, je zegt het precies goed. Ik, uh, ik vind de beker leuk. Ik vind het mooi. Het is leuk voor Groningen, hoor. Want het wordt wel gevierd daar. Uh, maar wij werken echt, eigenlijk echt naar het kampioenschap van Nederland toe. En de eerste worden in de competitie. We moeten nog drie van de vier wedstrijden winnen, dan blijven we één. En dan in de playoffs vlammen. En hoe zie je dat die playoffs dan dat je ploeg werkelijk een grotere opstap kan maken dan in de eerste seizoen zelf, waarin jullie ook lange tijd ongeslagen bleven? Ja, je kan niet voorspellen. Er zijn heel veel teams echt goed geworden dit jaar. Leiden is echt heel goed geworden. belgium vind ik ook. Ze zijn echt beter geworden. Ik vind uh, is natuurlijk altijd een gevaarlijke ploeg. Nijmegen verrassend goed dit jaar. Dus op zich kan je niet voorspellen. Wat ik wil is dat wij zeg maar, maximaal presteren. En als dan een tegenstander beter is, heb ik daar vrede mee. Maar ik moet nog zien of dan een tegenstander beter is. Kortom, bekerwins, een goede generale. Ja, is wel goed. Het is wel mooi dat je een prijs wint, hoor. dat helpt wel. De Groningers dus met de nationale beker. Andere beker waarom gestreden wordt vanmiddag de grote prijs van, van Brabant van Den Bos Ed van der Bent in Noord-Brabant. Ja, en een goed bezet deelnemersveld. Wat minder net als gisteren bij de wereldwerken kwalificatiewetstel Dressuur. Wat minder bezette tribunes, althans het publieksgedeelte. Misschien toch een beetje die prijsverhoging op maat geweest naar volgend jaar. Wanneer er een dubbel wereldwerkenfinale is. Zowel springen als Dressuur, maar ja, matig bezet wat betreft het publiek. Maar ze zijn geestdriftig, want de eerste starter was Piet Ruimakers junior. En die reed foutloos. Dat is daarna nog geen enkele andere combinatie gelukt. Overigens in deze wedstrijd, als je dan rekent in het kader van de wereld. Beker, kwalificaties sinds 1978 worden die hier verreden. Eén jaar niet, 2002, van bij je getroen de MKZ. Er kon twee dagen voor het concours, moesten worden afgelast. Winnaars hier, maar in die periode, die lange periode, maar drie keer in Nederland. Rob Eerens, uh, huidige bondscoach in 82. Dan in uh, 92 Jos Lansing, die twee jaar later hier in 94, soeverein. alle drie de onderdelen van de finale won. En Pieter Aarmaak is de vader dus van de junior die hier als eerste van straat ging en fout was, won in 93. En ja, het is de opmaat, de laatste wedstrijd van de West-Europese League, waarin we voor Nederland één zekere starter hebben voor Leipzig, als hij natuurlijk zijn zijn paard goed houdt. Dat geldt dan voor Harry Smolders. Die zijn punten met name behaalde in Canada, in de wedstrijd in Toronto en in de Verenigde Staten in Syracuse in november. En uh, wie verder nog puntjes moet bij elkaar sprokkelen vanmiddag dat is Jeroen Dubbeldam. Die staat nu 18 in het klassement. Nog niet geschoond. Want er zit een, uh, iemand in uit de andere league. Rodrigo Pessoa. Maar hij staat 18. De beste 18 gaan uh, naar de finale. Maar dan moet hij toch hier uh, ondanks uh, die uh, overwinning in Verona moet hij hier toch nog wel een paar punten halen. Of hij uh, moet degene die daar uh, hem in dat trassement staan achter zich laten ook in de score vanmiddag. We gaan het zien, dat is een, een zwaar parcours. Maar er staat 250.000 euro uh, op de is het te verdelen. Waarvan 75.000 voor de winnaar. Maar die puntjes voor die finale, daar zijn er toch uh, ook wel een heleboel in geïnteresseerd. De topper in de mannenhoofdklasse hockey. Tussen Bloemendaal en Pinoké, Tim Steens. Ja, Pinoquet verrassende leiding genomen. Ik, ik zei al in de vorige flits dat Pinoquet goed aan het spelen is. Het uh, biedt uh, Bloemendaal heel goed partij. En uh, kreeg eigenlijk de betere kansen. En uh, ja, zojuist is er een kans ingegaan. Dat was een mooie paas van de Koreaanse CEO vanaf achteruit. Op uh, Eli Mathisen, een Australiër van Pinoquet. Die ging heel goed om Floris de Ridder heen. Zijn directe verdediger kwam rechts in de cirkel. En verschalkte de nationale doelman Jaap Stokman met een strak schot in de lange hoek. En zo staat Pinoquet na 25 minuten spelen verdiend met 1-0 voor. We nou, gaan het hebben over wielrennen. Vandaag, laatste dag op de WK. Baan medailles voor Nederland. Toch gelukkig gekomen dit weekend. Teun Mulder is man. Gisteren brons op de Keirin. En vandaag, dus zilver op de kilometer. Hij verdedigde zijn wereldtitel. Dat lukte niet. Maar pakte wel zijn tweede medaille dit weekend. Steven Dalebout in gesprek met deze Teun Mulder. Ja, Teun, ontzettend gefeliciteerd met de zilveren medaille. Maar ik zou ook willen vragen: gaat het weer een beetje met de Mulder? Ja, gelukkig nu alweer. Na de wedstrijd. Uh... Vond ik vond me echt heel erg beroerd, heel erg misselijk. Ik kon niet meer doen dan liggen en uh, uitheigen. En uh, uiteindelijk moest ik ook wat overgeven, maar ja, dat hoort bij de kilometer. En, uh, ik ben nu gewoon heel blij met, met deze medaille. Ik moest als laatste starten. Dus dat bracht veel druk met zich mee. Er uh, waren snelle tijden gereden. En dan ben ik gewoon heel blij dat ik het toch uh, waar maak en uh, weer een medaille pak. Wat dacht jij toen Niemke die tijd op de borden zette? Uh, toen wist ik wel dat het heel moeilijk was om die tijd te pakken. Zeker uh, op deze baan, onder deze omstandigheden. Uh, vorig jaar heb ik 1-0-3 gereden, maar toen was de baan echt een stuk sneller dan nu. En uh, toen wist ik wel dat het lastig geworden maar ik wist wel dat ik een 1-1 in de benen had. Uiteindelijk lukte dat ook en uh, was het de tweede plek en ja, daar kun je niet meer dan tevreden zijn. Het was, dit was het, best, het hoogst haalbare vandaag. Dat denk ik op dit moment wel. Niemke is echt een rennen die heel sterk is en heel goed uit de voeten kan met deze omstandigheden. En uh, ja, mij kostte dan toch wat meer kracht en dan is, het, is die 1-1 gewoon een hele goede tijd, is de ene beste tijd ooit voor mij. Dus uh, heel erg tevreden. Wat, je ging ontzettend snel van start, wat is het moment in de race dat je dacht van oei dit wordt moeilijk? Nou, die laatste ronde, dan uh, dat voel je echt de pijn uh, overal, zeg maar. Heeft niet meer kook, maar ja, je moet toch in, doorheen kunnen fietsen, zeg maar. En uh, ik hoorde van de coach dat ik tot en met de halve ronde nog eerste lag. Maar ja, nou goed, uh, dan uh, gaan de benen eens meer verlopen. En dan moest ik echt doorharken tot de streep. En dan uh, ja, was het gewoon niet genoeg om te winnen, maar wel genoeg voor een mooie zilverplak. plak. Het boegbeeld van dit WK in Apeldoorn gaat naar huis met brons en zilver. En is daar, met wat voor gevoel heeft hij daarbij? Een heel tevreden gevoel. Zeker als ik kijk hoe de afgelopen winter is gegaan. Met mijn longontsteking uh, maand eruit geweest. Uh, dus niet de perfecte voorbereiding gehad. En dan toch nog uh, twee medailles pakken met een hele goede tijd. En gisteren een hele goede keirins. Dan, uh, kan ik niet meer dan tevreden zijn.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 Crystal and Golden Days. We gaan het weer hebben over het vrouwenvolleybal. Amstelveen Pollux, 1-1 in sets. En een lichte voorsprong voor Pollux in de derde, Leon Als laatste wat je ons vertelde. Nou, inmiddels uh, staat Pollux op zijn setpoint. 24-20. Ze hebben dus nog uh, één puntje nodig in deze derde set. Sprongservice van Lonneke Sloetjes. Die gaat goed, maar de bal bij Amstelveen slaat de bal goed. En die vliegt uit. En dat betekent dus zet winst voor Pollux. 2-1 aan de leiding in deze wedstrijd. Dan gaan wij weer even naar het wegwielrennen. Gent-Wevelgem, de voorsprong slinkt en slinkt maar, Gio. Hij is onder de minuut gekomen. 57 seconden is de voorsprong nog maar van de drie koplopers Thomas Verclaire... en de twee Belgen Romme, Zengle en Steven van Voren. Hun tijd is dus geweest. Verclaire weet dat. Weet altijd natuurlijk nog wel even weer de publiciteit te pakken... door op de pedalen te gaan staan. Een beetje met zijn hoofd te schudden. Het is een geweldige acteur wat dat betreft. En hij haalt ongelooflijk veel publiciteit binnen voor zijn ploeg. De drie, als ze omkijken, zien ze in de verte het peloton komen. Want... Zij zijn bijna boven op zo'n mooie glooiende weg. En dan zien we daar in de volgende bolling van de weg zien we daar het peloton massaal komen. Peloton dat toch langzamerhand aan het breken is. Zojuist zagen we een groepje dat zich losmaakte uit het peloton. Met een paar hele mooie namen. Ik noemde Matthew Heyman en George Inkepial. Verder zaten daarbij Baden-Koek, Thor Husshoff, de wereldkampioen Gert Steegmans, Maxim Iglinski. Maar uiteindelijk werden die mannen weer teruggepakt door het peloton. Zo hebben we nu problemen zien van uh, Adam Hansen is dat, uh, die daar, uh, nee, Philippe Gilbert zelf, die daar problemen heeft. Hij reed zo gemakkelijk de Camelberg op uh, de eerste keer, maar nu heeft hij dan uh, problemen met zijn uh, materiaal en moet hij alleen de achtervolging gaan uh, beginnen op uh, de mannen die voor hem rijden. En daar zitten toch echt uh, alle sterke mannen van het peloton zitten daarbij. Ze zijn op weg naar de Camelberg. Er is nog 43 kilometer te koersen. En bij die tweede passage van de Camelberg, daar zal het ongetwijfeld gaan gebeuren. Daar zal ongetwijfeld de slag gemaakt worden van de renners... ...die in de richting gaan rijden van de finish hier in Wevelgem... ...en die ongetwijfeld gaan strijden om de overwinning in deze wedstrijd. Hij wordt nog even geholpen, Philippe Gilbert... ...en komt dan snel dichter bij het peloton. De achterstand trouwens van het peloton op de koplopers, 51 seconden slechts. Criterium internationaal, Joris van den Berg... ...is de andere wedstrijd waar we ons vandaag ook op richten. Tijdritje van 7 kilometer moest er nog gereden worden, 7,8 om precies te zijn Tom. En hij begint een beetje op gang te komen. Net een leuk moment. Wout Poels kwam binnen. Zag er goed uit. staat goed op zijn fiets. Mooi in lijn. En hij zette 9 minuten en 12 neer. En was daarmee net ietsje sneller dan de snelste tijd op dat moment. Zag er dus even goed uit voor Nederland. Er zijn wel geteld drie Nederlanders hier aan de start. Martijn Keizer is er. Tim Lichthard en Wout Poels dus. Maar even later kwamen er twee specialisten. Eerst Dave Sebreski. 9 minuten precies. 12 seconden sneller dus dan Poels. En dan Bradley. Die Wiggins fenomenaal hoor, 8 minuut 50 nog 10 tellen sneller dan Sabreski op die korte afstand. Van 7,8 kilometer. Dat is allemaal de strijd om de ritzege vandaag. Want deze mannen staan op meer dan 10 minuten. Van de man in de gele trui, Frank Slek. Hij komt later in actie. En het gaat in de, de eindzege. In de strijd om de eindzege. Het Criterium Internationaal. Dus nog tussen twee man, denk ik. Slek staat 20 seconden voor die witrus, rus Vasil Kirienka. Aardige tijdrijder. En op de derde plaats staat een Est-Rijn Taramee van Covidis. Die staat op 28 seconden van de sterke Luxemburger. Dus in de strijd om de ritzegen gaat het goed wat betreft Bradley Wiggins en in de strijd om de eindzegen. Wat betreft het criterium internationaal moeten we nog even geduld hebben. Oké, okay, wij gaan op weg naar de rust bij Bloemendaal-Pinoquet... met nog steeds die verrassende tussenstand daar, Tim... Ja, sterker nog, het is al rust. Uh, zojuist hebben scheidsrechter Bart de Liefde en Maarten Boskamp gefloten voor de rust. En nog steeds inderdaad Pinoquet met een voorsprong. Die gaat de rust in. En het had eigenlijk al 0-2-0-3 moeten zijn. Want Joost van der Vijfwijken, de spits van Pinoké, kreeg echt in de laatste twee minuten twee dotten van kansen om die score op te voeren. Maar goed, daar staat in het doel nog wel natuurlijk Jaap Stokman, de nationale doelman. Hij pakte een, een push van, van... Bij vijf wijken na een schitterende actie van Mathiesen. De Australier. die passeerde maar liefst vier spelers. in de cirkel van Bloemendaal. gaf de bal aan van de Vijfwijken. en die had hem eigenlijk moeten scoren. Maar een schitterende reflex van de Stokman. voorkwam dus het tweede doelpunt. en even later kreeg van de Vijfwijken. weer een kans. maar ook die ging er niet in. en dat betekent dat we nu gaan rusten. met de voorsprong verrassend wel. maar gezien het spelbeeld. volkomen verdiend dat Pinoquet hier met 1-0 voor staat. Yadadidadé, yadadidadé, yadadidadé, yadadidadé, en de dadaï, en de dadaï, de dadaï, en de dadaï, en de de dadaï, en de dadaï, en de dadaï, en de dadaï, en de dadaï, en de de dadaï, en de Ope. Ja, op zo'n wielerrijke dag mag de ja, Gouden Tourrit van 2009, Twan was voor jou tijd eind, mag het <t> nog niet ontbreken. La caravan pas met ja, ja. Salat, en blijf ik een jonkie ja, ja. Goed, we gaan weer eens Dank even, van, even op de weg over de Tour gesproken. Uhm, Gent Wedelgem, Gio Lippens. Ja, hier komt de trein langs geloof ik, want er wordt gebeld. Nee, er is een juniorenkoers bezig. Die zijn begonnen aan een laatste ronde. Er wordt gewoon even elektronisch het belletje laten zien hier horen. En dat overstemt toch wel het kabaal hier verder aan de finish. De renners inmiddels, die zijn ook in een kabalige zone. Want die zijn bezig aan de afdaling van de Kemmelberg. Die smalle afdaling, ik zei het al, een beetje op een fietspad gelijkend. We hebben één koploper, Thomas Veuclair, is in de laatste beklimming van de Kemmel weggesprongen bij zijn twee medevluchters. De Belg van voren, die kan nog op een metertje of 100, 150 volgen. Zengelen is er helemaal af. En daarachter, ja, daar gebeurt van alles in het. De peloton. We zagen zelfs voor de Kemmelberg even een demarage van een Nederlander, Maarten Cialinghi. Hij sprong naar Borut Bozic, de Sloveen uit de Vakal Solijploeg toe. En die twee die rijden eventjes alleen op weg naar de beklimming van de Kemmelberg. Maar uiteindelijk werden ze weer teruggepakt. Kijk nu naar de kop van het peloton. Peter Sagan rijdt daar. Toch een hele sterke renner van Liquigas. Dan zien we daar ook Greg van Avermaat bij zitten. Gewoon Antonio Fletcher zie ik daar helemaal aan de linkerkant van de weg rijden... En Tor Huushoft, de wereldkampioen, zit erbij. Alle grote namen hebben zich weer verzameld aan de voorkant van het peloton. En ik moet me eerlijk zeggen, ik maak me een klein beetje zorgen... over de Nederlanders van de Rabobank ploeg, De ploeg die zo domineerde in de eerste weken van dit seizoen. In de eerste maanden van dit seizoen. Maar gisteren er niet aan te pas kwam. En ik zie ze nu ook niet in dat eerste deel van het peloton. We zien een mannetje of, nou, 40-50. Ik kan ze niet allemaal zien hoor. Het kan zijn dat er ergens aan de achterkant van dit groepje, dat er nog een aantal oranje renners aansluiten. Maar voorlopig zie ik ze nog niet. En zie ik dat het tempo bepaald wordt door Sergej Ivanov, de rus uit de Katusha-ploeg, die daar voor Peter Sagan het bochtje doordraait. En als ze dan vooruit kijken, dan zien ze in de verte Thomas Vöcler rijden, want het gaatje wordt kleiner en kleiner. Het is nu nog maar 18 seconden met 38 kilometer nog te koersen. We gaan we even volleyballen. Amstelveen-Pollux. Pollux won de derde set: Leon aan. Is dat een beetje knakt, Amstelveen ook? Nee, in tegendeel zelfs uh, Amsterdam Veen staat momenteel met 9-8 voor. Uh, de ploeg keek wel even tegen een achterstand uh, aan. Maar uh, heeft zich dus uh, kunnen herpakken. En momenteel is het dat Pollux die scoort. En dus nu een volledig opgaande strijd. Het is 9-9 hier in de vierde set. Radio 1. Het NOS Journaal.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 Sportradio NOS op 1 NOS Radio langs de lijn. We gaan weer wielrennen in Apeldoorn, Sebastian Timmerman. Uh, Madison, 50 kilometer, dat uh, was bij ons met hoofdrekenen 200 rondjes, hè vroeger? <laughs> ja, nu staat de klok, uh, of het, uh, het rondebord, op 191. We zijn uh, kort geleden, dus begonnen aan deze koppelkoers. We zien de randtrae op de baan van Theo Bos. Voor het eerst doet hij weer mee aan een mondiaal titeltoernooi. Sinds de Olympische Spelen van Peking in 2008, die dramatisch verliepen voor hem. Hij stapte over naar de weg. Maar zijn baanhard klopt ook nog altijd. En daardoor wilde Theo Bos graag meedoen aan dit WK. En hij heeft de ruimte gekregen van de Rabelbankploeg. Ook al wordt er dus vandaag gefietst in Gent-Wevelgem, waar Bos als sprinter ook niet uh, had misstaan. Maar hij rijdt dus hier op de houtenbaan van Apeldoorn rond aan de zijde van Peter Schep. Het is de derde keer dat ze samen rijden. Ze hebben twee uh, zesdaagsters gereden met elkaar. Dat, uh, uh, de vierde keer moet ik zeggen. Ze hebben twee zesdaagse schreden met elkaar. En het Nederlands kampioenschap, koppenkoers. En dat wisten ze te winnen. Maar het leek in het begin wel even alsof ze aan elkaar moesten wennen. Want de eerste aflossing ging helemaal mis. Toen misten ze uh, elkaar volledig. En bij de tweede aflossing raakten ze elkaar ook niet helemaal lekker. Je lost dus af door uh, de hand van de ander beet te pakken. En daarmee trekt de rijder die afgeeft aan de ander dan degene die de, baan, de plek inneemt in de baan naar voren. Maar de aflossingen die nu gaande zijn, zijn goed in deze koppenkoers. Waar de Australiërs de titel verdedigen zijn. En ook de topfavorieten voor nu. Lee Howard en Cameron Meijer. Beiden zijn prof. De ene bij HTC Columbia. De andere rijdt voor de Garmin ploeg. Zij steken normaal gesproken er bovenuit zijn topfavoriet. En daarachter een hele grote groep met rijders. Die uh, met ploegen die zomaar voor de medailles kunnen gaan. En daar behoren Schep en Bos ook zeker toe. Peter Schep nu in de baan. Gaat afgeven aan Theo Bos. Het rondebord staat op 186. Dit keer gaat de aflossing beter. 186 ronden dus nog te gaan. Peloton is compleet. Op weg naar de eerste tussenspring. Die volgt zo meteen. We can have a get down and nothing rhymed. Man met pet Gilbert O'Sullivan, All They Wanted To Say. Hoe, hoe oud is dit nummer? 117 jaar Nee, dit is een, net nieuw. Dat is een oh, nieuw, nieuw album dat je net <laughs> oh, heeft gemaakt. Gebaseerd op nog. de gebeurtenissen van uh, 11 september. Inmiddels oh. uh, alweer bijna tien jaar geleden. Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we snel over voetbal hebben. Het Nels Elftal, dat hoorde u eerder al, Ronald van der Geer. Vanochtend uh, vanuit de Kuip zijn ze daar weer begonnen... met de voorbereiding op de ek kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije... komende dinsdag thuis dus in de Amsterdam Arena. Om de stemming na die prachtige 4-0-overwinning van vrijdag... hoe kan het ook anders, was... Opperbest, dat merkte ook onze verslaggever Ronald van der Geer. En hij sprak daarna met de verdediger, die man die hier gewoon weer daar staat. En linksback Erik Pieters, die had ook genoten vrijdag. Ja, ik denk dat we heel goed hebben gespeeld uh, daar. En die kunnen we in het hebben neergezet. Uh, goed voetbal en uh, veel kansen gecreëerd. Dat was euforie in Nederland. Hoe is dat, Hoe is dat als jullie terugreizen? Hoe kijk je daarop terug met het gevoel van ja, dit is precies eigenlijk waar we onder Van Marwijk naartoe willen? Ja, nee. Ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is. De derde doel, dat, uh, het derde doelpunt. dat Achteruit te opbouwen. En dat we met uh, verschillende pasen dat we wel, uh, door, door de linies uh, een, een kans creëren. En eigenlijk het doelpunt direct uitmaken. Ook voor mij het tweede doelpunt. Komen we met drie pasen staan voor de goal. Dus dat is gewoon heel gevaar. Dat betekent niet dat we dat we alleen heel goed kunnen voetballen. Maar dat ook... Gewoon heel snel een counter kunnen zetten en heel snel de omschakel kunnen, kunnen zetten. Dus dat, dat is wel heel positief. Ja, want het ziet er heel simpel uit. Want zo wordt het dan ook genoemd: hè? simpel durven voetballen. Maar eigenlijk is het hogeschool. Ja, maar ik denk dat, dat je vertrouwen gewoon in elkaar moet hebben en gewoon durf te voetballen. En, en, uh, als je gewoon durft en uh, het vertrouwen in elkaar hebt, dan zie je uh, yeah, hoe, hoe het ook kan lopen. Hoe is dat voor jou om in te stromen in zo'n zo elftal? Nou ik heb al gezegd van dag 1 ben ik gewoon heel goed op, opgevangen in de groep. En, uh, ze praten gewoon heel veel met je, uh, niet alleen de verdediging, maar gewoon het hele team. En ja, dan is het gewoon heel lekker als je al in, eigenlijk een heel goed voetbal het elftal terecht komt, en dat is gewoon alleen maar lekker. Want worden er bij jou nu bij Oranje zeg maar, andere dingen verwacht dan, dan, dan bij PSV? Verschilt dat veel? Nou ja, ik denk niet dat het heel veel verschilt. Uh, natuurlijk, je eerste, eerste taak is natuurlijk verdedigen. Dat is je prioriteit en zo, dat, dat je de, als verdediging zijn een nul had dat je man niet gevaarlijk wordt. Maar buiten dat moet je ook gewoon af en gewoon meer meer gewoon meedoen. En, ik denk dat hetzelfde was als PSV. Voel jij je inmiddels de linksback van Oranje of is dat nog te vroeg? Nou ja, zo voel ik me niet. En uh, kan je positief en negatief uh, opvatten. Maar voor mij is, wil ik gewoon elke, elke, elke trip dat ik erbij ben, wil ik gewoon weer bewijzen dat, dat ik daar was te staan. En uh, dat doe ik met alle plezier. Maar goed, je gaat het traject in met een aantal concurrenten die één voor één toch ja, afvallen, zeg ik toch maar. Ja, maar goed. Uh... Voor mij is het gewoon uh, zaak dat, dat ik gewoon blijf verseren bij PSV. En als ik hier kom, dat ik gewoon laat zien uh, waarvoor ik hier ben. En dat is gewoon voor een baasplek op linksback. En dat is aan mij om te laten zien dat ik daar hoor. Voel je het vertrouwen van de coach? Praat hij met jou? Speciaal nog? Of, of? Ik voel absoluut het vertrouwen. Maar niet alleen van, van de coach, maar ook van, van de spelers omheen. Uh, wat ik al zeg, ze, ze vangen gewoon, van dag één vangen ze nieuwe spelers vangen ze gewoon heel goed op. En uh, ja, ik denk dat uh, hoe vaak je speelt, hoe lekker je gaat voelen. Over dat lekker voelen gesproken. Je gaat met een fantastisch gevoel die, die ja, return in, zeg maar, ja. in de arena. En dan ligt er ineens wel een enorm verwachtingspatroon, denk ik, van buitenaf. Publiek met name. Ja, ik denk het wel. Maar uh, wij moeten ook niet onderschatten dat het nu ook uh, dat het nu heel makkelijk zal gaan. Hè? Uh, we moeten gewoon uh, vanaf minuut één weer scherp zijn en hoogtepels hoog tempo spelen. En dan zorgen we dat gewoon weer de doelpunt te maken. Dat hoort bij volwassen zijn ook, dat je, dat je uh, op dezelfde manier die wedstrijd ingaat? Ja, nee, absoluut. Dat hoort gewoon bij, bij, bij volwassen zijn en bij, uh, bij het neer nou stond jij nog heel even, want hij wist er een paar keer van, van positie tegenover je, je ploeggenoot, Tučak? Ja. Heeft hij nog iets tegen je gezegd? Van uh, val stil of weet ik veel? Nee, nee helemaal niet. Uh, hij kwam even bij me en hij zei: Hoe is het? In, uh, wat de uh, is het stand dat we stil bij PSV? En Frans uh, heeft hij niks gezegd. Erik Pieters, de linksback van het Nederlands elftal, op naar aanstaande dinsdag, de tweede confrontatie tegen Hongarije. We gaan weer eens even naar Apeldoorn, het WK Baanwielrennen. Het is nog altijd rondjes stellen daar, Sebastian. De tweede sprint hebben we net gehad. 160 ronden stonden er net op het rondebord. 40 rondjes dus gehad in de koppelkoers. Tweede sprint wordt gewonnen door de Spanjaarden in ieder geval. We hadden nog geen punten behaald in de eerste sprint. Vijf punten voor hen. Vijf, drie, twee en één punt iedere keer te behalen. 20 punten als je een ronde voorsprong pakt. Spanje. En naast Frankrijk nu de winnaars van de eerste tussensprint aan de leiding. Rusland werd tweede net. Duitsland en Nieuw-Zeeland derde en vierde. De Nederlanders, Bos en Schep, hebben zich nog niet echt laten zien vooraan in de wedstrijd. Het lijkt wel alsof Theo Bos weer even moet wennen aan het rijden op de baan in een wat grotere groep dan die in het verleden gewend was. Je ziet hem veel corrigeren ook in het sturen. Nu schrijft Theo Bos wel wat op naar voren. Rijdt nu naast de Nieuw-Zeelander Aaron Gate. Die is makkelijk te kennen. Daar heb je geen rugnummer meer voor nodig. Die heeft namelijk een hele hap uit zijn shirt. Het lijkt wel alsof hij is aangevallen. Door een haai. Die er een hap uit heeft genomen. Gate ging een aantal ronden geleden onderuit. Zat zo'n beetje halverwege de bocht. Gleed naar beneden. Vooral dus op zijn rug. Maar ook op zijn, uh, op zijn benen. Want daar werden nog even een aantal splinters uit verwijderd. Moest even een aantal ronden langs de kant staan. Mocht erna weer meedoen. Dat mag. Als je door een valpartij of een uh, probleem aan de fiets even niet kan uh, meerijden. Mag je een aantal ronden overslaan. En uh, haakte toen weer in. En eindigde dus gewoon wel netjes bij de vorige tussensprint op de vierde plaats. Dus hij lijkt weinig hinder te vinden van die valpartij. 155 ronden nog te gaan. Peter Schep inmiddels namens Nederland in de baan. Zit zo'n beetje in zesde, zevende positie. Schuift een beetje in. Het is wachten tot de koppenkoers echt loskomt. Het is wachten tot er een land in de aanval gaat om een ronde voorsport te pakken. De ruststanden uit de mannenhoofdklasse Hockey. Tilburg-SRC 0-1. amsterdam Bos 2-1. Kampong-Rotterdam 0-2. Laren-HGC 2-2. En HDM tegen Oranje-Zwart 0-1. En die verrassende ruststand hadden we in Bloemendaal. Bij Bloemendaal tegen Pino Kate stond daar 0-1. Tim Steens. Ja, het is inmiddels 1-1 geworden, Twan. Want uh, Bloemendaal heeft na drie minuten in die tweede helft gelijk gemaakt. Het was een beetje een rare goal. Want dat was een actie van Roel Bovendeert. Een van de spitsen van Bloemendaal. Hij kwam in de cirkel. Gaf een breed op Jamie Dwyer. De Australiër en beste speler van de wereld. Hij tikte hem heel zachtjes langs keeper uh, Diederik Mars. Maar Tim Hoijing, die meeverdedigde, die raakte die bal nog. En die maakte een soort eigen goal. Maar goed, dat telt niet bij hockey. Dus Jamie Dwyer krijgt deze gelijkmaker op zijn naam. Op dit moment een strafcorner voor Bloemendaal. Kijken of dat wat oplevert. Het schot van Wouter Jolie. Ja, maar die gaat via de leggers van Diederik Mars. In het doel. En ja, dat is 2-1 voor Bloemendaal. Protesten bij de Pinocchee spelers. Die willen de andere scheidsrechter uh, Maarten Boskamp uh, raadplegen. Om te kijken of die bal niet direct hoog was. Dat schot van Wouter Jolie. Jesse Manieu, de aanvoerder van uh, Pinocchee, staat nu bij Bart de Liefde. Die krijgt een kaart voor protesteren volgens mij. Nou, dat is ook niet zo lekker van Bart de Liefde. Want het gebeurt gewoon in een emotie. Dat die bal te hoog was volgens Jesse Manieu. En dan via de leggers van Diederik Mars in het net ging. Er is even overleg nu. Tussen scheidsrechter Boskamp en Bart de Liefde. Eens kijken wat dit gaat opleveren. Want uh, ja, het zou toch wel jammer zijn als die bal onterecht wordt goedgekeurd. Goed, er is nu even overleg tussen Jesse Majeur en Bart de Liefde. Wat gaat Bart de Liefde doen? Die gaat even via het oortje, heeft hij contact met Maarten Boskamp. Maar ik denk dat hij deze, dit doelpunt gewoon gaat goedkeuren. En dat Bloemendaal inderdaad op een twee in voorsprong komt. Dankzij die treffer van Wouter Jolie uit de tweede strafcorner. Amstelveen Pollux dan weer het volleybal bij de vrouwen. De halve finale playoff leelnaan. Ja, het blijft bijzonder spannend hier in Amstelveen. Want het staat in de vierde set momenteel 21-21. En Pollux had een voorsprong van drie punten. Maar dus momenteel een gelijke stand. En Amstelveen knokt voor elke punt. En scoort hij momenteel en pakt nu met 22-21 de leiding in de vierde set. Gaan wij meteen even door naar Bos. Naar de grote prijs van Bos paardensporters Ed van der Bend. ...waart dan in het parcours 13 hindernissen is er met totaal 16 sprongen staan. En als je dan boven iedere sprong... ...de 16 keer het publiek, oeh, oeh hoort roepen... ...als er een uh, Colombiaan er rondgaat... ...dan geeft dat aan dat het uh, voor hem en zijn paard heel pittig was. Maar hij is foutloos. En het, uh, nadat we een half uur hebben moeten wachten... ...op foutloze combinaties... ...nadat Piet Raarmakers om even over drieën opende... ...hebben we ruim een half uur moeten wachten. Maar toen was de beloning daar voor Vincent Voorn... ...met Audis Papillon, Amarni, de tweede foutloos. En daarna daar volgde nog Robert groot brittannië met Boulou Radou, een Nederlands gefokt paard, al zou je anders getuigen de naam verwachten. En dan nog de Zweedse Malin Barjaar-Johnson met Hennesa Maurits, Reveur de Ureberties, een Belgisch warmbloedpaard. Dat zijn de combinaties die zich plaatsen voor de barrage. En ofschoon heel anders dan bij de Colombiaan. alleen maar rust en achting is voor de prachtige schimmel waar Jos Lansing nu mee in het parcours is. Casper van Spieveld, een Belgisch warmbloedpaard, net als het land voor hij zelf rijdt. Daarmee maakt hij zojuist twee springfouten. Hem zien we dus niet terug in de barrage. Gaan we weer eens even kijken bij Gent wevelgem Gio Lippens, wat zijn de ontwikkelingen daar? Gijndwilvergem heeft uh, vier koplopers. Uh, en die vier koplopers, het zijn niet de minste namen. Uh, misschien namen die u niet dagelijks hoort, maar Ian Stannard van Sky is een prima rennermatchje. Botnar, voormalig tijdrijder, of nog steeds wel een prima tijdrijder, van Liquigas. Een Pool is dat, ook een uh, prima coureur. Sylvain Chavanel hebben we erbij van Quickstep, die kennen we allemaal ook nog uit de Tour van afgelopen jaar toen hij daar mooie etappes won. En Peter Sagan, het grote talent... ook van de Liquigasploeg. We zagen hem eerder al in de aanloop naar de Kemmelberg. En ook hij zit in dat kopgroepje van vier man. En het peloton ja, het laat eigenlijk maar een beetje begaan. 42 seconden is op dit moment het verschil met de vier koplopers... terwijl ze nog 26 kilometer te koersen hebben. En dan moet dat peloton toch langzamerhand attent gaan reageren. Want als ze dat niet doen, dan zou het zomaar eens kunnen zijn... dat deze groep wegblijft. En als je dan ook Thomas de man van het eerste uur. De man die zo'n ongelooflijk lange uh, vluchtpoging al op zijn naam heeft staan. Uh, 127 kilometer heeft hij op kop gereden in deze koers. Als je ziet dat hij dan op kop rijdt van dat achtervolgende peloton... dan zegt dat eigenlijk wel alles over de intenties daar in het uh, peloton. Dan uh, weet je dat het niet al te hard gaat. Inmiddels alweer het tempo overgenomen door anderen. Ik heb in elk geval ook een Nederlander daar uh, redelijk vooraan in het peloton zien rijden. Dat is Lieve Westra, de man van uh, Vacan Soleil. Hij zit er in elk geval bij, maar hij zal het toch zeker niet op een sprint laten aankomen. Hij zal toch uh, proberen, als hij nog goede benen heeft, om in de laatste kilometers van deze wedstrijd weg te springen. De andere ploegen, ja, ze formeren allemaal hun uh, sprinters. Ze proberen hun sprinters in een goede positie te brengen. Want over 25 kilometer zal het hier waarschijnlijk toch wel gaan uitdraaien op een massasprint. De voorsprong van de koplopers loopt ook weer iets terug. 37 seconden, 25 kilometer nog te rijden. En van het ene wegwielrennen uh, naar het andere rennen. Het criterium internationaal. Joris Weg. Tijdrit, we waren gebleven bij de top drie Wiggins, Sabrisky Wout Poels. Er is inmiddels toch verandering in gekomen. We hebben de nieuwe snelste tijd hier in het opdrachtje over 7,8 kilometer. Andreas Kleurde, de nummer 2 van Parijs-Lies, heeft nog maar eens uitgehaald. 8,46, daarmee was hij vier tellen afgerond, sneller dan specialist. Bradley Wiggins, Jacob Zang de Deen, staat nu derde, Sabrisky vierde. En Wout Poels is inmiddels gezakt naar de tiende plaats. Dat is geen schande, hij is geen specialist, hij toonde in elk geval aan dat het wel goed zit met de vorm. Onderweg is nu Andy Schlek en zijn broer staat eerst in het klassement. Op hem, Frank Schlek, is het nog even wachten. Dat gebeurt over een minuut of tien gaat hij van start. En dan is dus ook onderweg zijn grootste belager... die witrus met die gekke naam, Vasil Kirijenka. Tussen die twee zal het wel gaan wat betreft de eindzege in het criterium internationaal. En Andreas Kleuden heeft de beste papieren... met betrekking tot de overwinning in de etappe van vanmiddag. Amstelveen Pollux, het vrouwenvolleybal. Vijfde zet of de beslissing Leonaan. Nou, het is momenteel 24-23 setpoint voor Amstelveen. En die ploeg scoort hier en inderdaad dus een vijfde set. 25-23 is de stand hier naar de vier sets. En Amstelveen knokt werkelijk voor elke punt en heeft het hier volledig waargemaakt. Het draait dus uit op een 5 zetter in de Emmergo hal in Amstelveen. Gaan we even naar uh, Sebastian Timmerman ja, in Apeldoorn bij het WK-baanwiel daar. Daar komt de koppenkoers eindelijk een beetje los. Want de eerste 50, 60 ronden gebeurde er niet zo heel erg veel. Maar na de drie, derde sprint veranderde dat. Derde sprint, gewonnen trouwens door de Belgen. Voor Oostenrijk en Frankrijk. Waardoor Frankrijk met zeven punten aan de leiding komt. Zagen we een aanval. Eerst van de, het Zwitserse duo. Esbach en Marquet. Altijd goed in de koppenkoers. En daar werd op gereageerd door de Australische titelverdedigers. Lee Howard en Cameron Mayer. Die nu trouwens weer gaan accelereren. Tweede aanval van Australië. De eerste aanval had Theo Bos een antwoord. Schep, die reed vervolgens het gaatje definitief dicht. Maar nu zien we opnieuw een aanval. Het is volgens mij Cameron Maier die daar probeert weg te rijden vooraan uit het peloton. Het is inderdaad Cameron Maier, dit jaar op de wegwinnaar van de Tour Down Under. En de Australisch kampioen op de individuele tijdrit. Die probeert om het verschil te maken. Dat lukt niet. De Spanjaarden rijden het gat dicht. Daarachter de Italianen die met Elia Viviani en Davide Cimolai ook een behoorlijk goed koppel hebben... En waar zitten Bos en Schep? In dit geval is dat Theo Bos. Die zit ietsje verder van achter een meter of zestig. Rijdt hij momenteel achter. Cameron Maier zo in zevende, achtste positie. Maar het valt nu helemaal stil vooraan. Maier heeft gezien dat hij niet wegkomt. En Bos die sluit nu zo'n beetje weer aan bij dat plukje van Maier. Tempo valt stil. Zo begint de koppelkoers in ieder geval eindelijk interessant te worden. 126 ronden nog te gaan. MUZIEK <tied>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 Zo heet het, hè? Live. Alive. That's Ray. Juist. We gaan weer eens even naar Gio Lippens. Daar bij gent -Wevelum. Hoe lang nog, Gio? Nog 20 kilometer, Twan. 32 seconden is het verschil tussen de vier koplopers en het peloton. Maar in het peloton viel het tempo even stil. Terwijl het nu wel weer hoog wordt gehouden door Nick Nuyens. De man van Saxo Bank. Die afgelopen woensdag nog dwars door Vlaanderen won. Dus die is in vorm sinds die weg is bij Rabobank. Maar wat veel belangrijker is, midden in dat peloton een valpartij. Met een aantal grote namen wel. Matthew Heeman lag erbij, maar veel belangrijker nog. Mark Cavendish, de sprinter, lag erbij. Die wou bijna een Spaanse collega aanvliegen van hem. Want die reed uh, Pradoes met zijn voorwiel in uh, zijn derailleur. En daardoor kwam Cavendish uh, ook ten val. Maar goed, uiteindelijk hield hij zich dan toch in. En uh, liet hij het bij uh, wat stevige scheldwoorden die we helaas niet konden verstaan. Maar uh, dit is niet best voor Mark Cavendish. We weten ook al dat hij uh, zijn gangmaker kwijt is, uh, Mark Renshaw. Want die uh, heeft inmiddels de wedstrijd uh, verlaten, hebben wij uh, begrepen. Dus uh, moet Mark Cavendish het nu helemaal in zijn eentje doen. En wat opvallend is, hij wordt niet opgewacht door ploeggenoten. Hij moet dus een eentje proberen de aansluiting te krijgen bij het tweede deel van het peloton. Want ik zie nu een breuk ontstaan. Twee delen van het peloton daar vooraan gaat het een beetje op de waaier. Het waait niet hard, maar toch wordt het daar goed op een lint getrokken. En dan is er toch een flink gat geslagen met dat tweede deel van het peloton. Dus als Cavendish gaat aansluiten, doet hij dat eerst bij dat tweede gedeelte. En dan zal het echt nog wel even gaan duren voordat hij erbij is. We gaan kijken wie er allemaal bij zitten daar in dat achtervolg volgende peloton. We zien in ieder geval een van de renners van Rabobank, Lieve westra Die zou daar ook nog bij moeten zitten. We zien Thor Hushof, Waar rijdt hij. Die? die rijdt dan op achterstand. Waarschijnlijk toch ook wel door de val op achterstand gereden. Of rijdt hij zelfs voor dat eerste pelotonnetje? Zou ook zomaar kunnen. Want de situatie is wat chaotisch geworden door die valpartij. 18 kilometer nog te rijden. We hebben vier koplopers. Ik noem nog maar even één keer de namen. Ian Stennert, Matje Botnar, Sylvain Chavanel en Peter Sagan. Die die hebben 27 seconden op het eerste deel van het peloton en 1 minuut en 36 seconden op het tweede gedeelte van het peloton. En daarachter dus de sprinter op wie we allemaal hier zaten te wachten, Mark Cavendish door Brabant dan weer. De grote prijs Ed van de band. Hoeveel, hoeveel hebben zich inmiddels gekwalificeerd voor de barrage? Dat zijn er inmiddels uh, zes. Er is er net één bijgekomen. Een uh, winning mood heet het paard van de Portugese Luciana Dinis. Die heeft zich erbij geplaatst. En uh, ruim binnen de toegestaande tijd. Tijd is geen spelbreker. Maar ja, er staan wel vier hindernissen op de maximale hoogte van 1,60 meter. En een paar daarvan. Daar is Mark Houtsager die nu in het parcours is voor Nederland met Sterof Stamino. Nederlands gefokt paard. De leeftijd van 11 jaar is daar uh, foutloos overheen gegaan. Bij hem staat er niet te druk om punten te verzamelen voor die uh, wereldberk. Want hij staat er te ver vanaf. Uh, als, als zou hij hier winnen, heeft hij uh, geen punten om een uh, startbewijs te halen. Alhoewel, dan moeten er, er afvallers zijn. Maar goed, laten we dat, uh, die hypothese maar even niet uh, gaan volgen. Even zijn parcours. Inmiddels is hij gevorderd tot en met hindernis 12. Dat is de driesprong. En dan gaat hij eerst eens goed. Stijlsprong, dan een gelofsprong. Daarachter stijlsprong. En dan daarachter een oxer op nog een gelofsprong. En nog altijd is hij foutloos. En dat zou mooi zijn als we een derde Nederlander kunnen toevoegen aan het uh, barrage. Veld. En dat doet hij in een hele vlotte tijd ook. De Blof straks voor de barrage, want die is op snelheid gebouwd. De derde Nederlander, en dat is Mark Houtzager. dat. Eerder Vincent voorin, met Audi's Altpapillon en En in de eerste rit Piet Raimakers junior met Van Schijndels-Waask zich plaatste. Wie dat niet gelukte was Albert Soen, een beetje schrijn op zijn gezicht. Hij was derde in de wereldbekerfinale in 2009 in Las Vegas. Nu met zijn paard Sam, net één springfoutje. En hetzelfde gold voor Marcus Eening, twee ritten geleden de, de titelverdediger... van de wereldwerken van het vorig jaar en van de jaren 2003 en 2006. En eerder dit jaar al winnaar in de kwalificaties van Zürich en tweede in Stuttgart. Voor hem geen plek in die barrage, maar wel voorlopig voor drie Nederlanders. Het onderdeel Madison in Apeldoorn. Bijna halverwege daar. Sebastian. De 100 staat op het bord. Dadelijk ook de tussensprint. De vijfde tussensprint. En Theo Bos gaat die denk ik winnen. Als die Daviviani achter zich gaat houden, gaat Theo Bos hier inderdaad de vijf punten pakken voor Nederland. Dat de vorige sprint ook Eigenlijk al won met Theo Bos. Maar daarin had Theo Bos een trucje wat niet helemaal netjes was. Want hij week van zijn lijn in de laatste 10 meter. En de Spanjaard die achter hem reed, stak zijn hand gelijk de lucht. En we zagen het jurylid ook gelijk de beweging maken. Met zijn duim en met zijn wijsvinger dat de punten omgedraaid moest worden. moesten worden. Dus toen kreeg Spanje de volle map en moest Nederland genoegen nemen met drie punten. Nu dus haalt Bos een sportieve revanche. En heeft Nederland 8 punten, staan ze daarmee gelijk tweede. Achter Spanje dat tien punten. Heeft. En is dit een gevaarlijk moment? Want zien we uh, opnieuw een aanval van de Australiërs. Het is weer Cameron Maier die in de aanval gaat. En de Italianen gaan mee. Die Italianen doen het ook erg goed met Viviani in dit geval. Die overneemt van Maier. Peter Schep keurig netjes in het derde wiel. Sluit nu aan bij Cameron Maier met de Belgische, een van de Belgische rijders in zijn wiel. Dat groepje rijdt weg. Maar de voorsprong is te verwaarlozen. Slechts een paar meter. Nederland dus tweede in het klassement. 96 ronden nog te gaan. Bloemendaal, Pinoké Tim Steens, Bloemendaal zetten even aan. 2-1, en nu? <laughs> Ja, en nou is het 2-2. Oh. Want uh, ja, Dave Smolenaar, de coach van Bloemenal, heeft wel even in de rust gezegd van jongens, zo gaat het niet langer. Want Bloemenaal speelde in de eerste helft een beetje ongeconcentreerd. Niet echt scherp in de cirkel. Maar dat veranderde in de tweede helft, in het begin van de tweede helft. Toen maakten ze van 0-1, 2-1. Maar zojuist was het een strafcorner voor Pinoké. Die werd feilloos benut door Justin Reed Ross, de Zuid-Afrikaan van Pinoké. Hij pusht de bal hard in het dak achter Jaap Stokman. Die heeft de bal alleen maar gehoord en niet gezien. En zo staan we hier na 21 minuten in de tweede helft op een 2-2 stand. Het volleyball dan weer in Amstelveen de vrouwenhalve finale play tussen Amstelveen en Pollux Leon. Nou, het ziet er naar uit dat uh, Amstelveen deze vijfde set uh, gaat winnen. En dus uh, aan gaat sturen op een uh, volgend duel. Want de Amstelveeners zijn momenteel uh, ja, bijzonder sterk. Ze hebben een voorsprong van 8-4. In deze vijfde set. Het gaat allemaal wat beter. Over en weer het duurde de rally's het langer. Het is en blijft een bijzonder spannend duel. Maar Pollux mist een beetje de scherpte. Momenteel serveert Pollux. Hebben dus nu een achterstand van drie punten. Amstelveen pakt goed over. En daar komt een goede actie van Amstelveen. Bal bij Pollux. Pollux plaatst goed. Maar het is Amstelveen wat scoort. En nu een 9-5 voorsprong pakt in de vijfde set. We gaan uh, langzamerhand naar het... Uh, heb jij nog een berichtje, van? Ja, nou, Alberto Contadoria, die heeft ja. uh, de ronde van Catalonië uh, uiteindelijk afgesloten als, uh, als winnaar. De leidende positie van de Spaanse renner van Saxo Bank kwam in de zevende laatste rit vandaag niet meer in gevaar. Samuel Dumoulin was in de 124,5 kilometer lange rit was de snelste in de sprint. En de Fransman van Covid is won daar een vrijdag ook al de vijfde etappe. Daarmee gaan wij langzamerhand naar het uh, nieuws van vier uur toe. In het volgende uur natuurlijk de ontknopingen. Bijvoorbeeld uh, de Madison, waar de Nederlanders uh, Schep en Bos... momenteel dus in tweede positie liggen. Nog 90 rondjes te gaan, dus u kunt rustig even naar het nieuws gaan luisteren. Criterium Internationaal krijgt zijn ontknoping. Gaat Schlek daar winnen? Uh, of niet, we weten. In het gent Wevergrum gaat zijn ontknoping naderen. Bloemenal Oké, Pinoquet. Kortom, allemaal ontknopingen in het derde en volgende uur bij Langse Lijn tussen 4 en 5.